Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Hongarije haalt zijn ambassadeur voor onbepaalde tijd terug uit Nederland. Aanleiding zijn kritische opmerkingen van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur in Budapest over de regering Orbán. Die vergeleek in een afscheidsinterview de retoriek van de Hongaarse regering met die van moslimterroristen. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken is daar woest over en eist excuses van Nederland. Minister Koenders zei dat hij zich niet kan voorstellen dat de ambassadeur een verband wilde leggen tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering. Wel mag een ambassadeur volgens hem kritiek leveren over bepaalde ontwikkelingen in Hongarije. Het OM wil de verdachte uit Zevenbergen langer vasthouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de terreurdreiging eerder deze week in Rotterdam. Hij gaat vandaag naar de rechtercommissaris, niet om te worden voorgeleid, maar om te toetsen of zijn aanhouding rechtmatig was.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 Deze week werd haar romp teruggevonden aan de Deense kust. Haar hoofd, armen en benen waren afgehakt en de romp was verzwaard met metaal. Robin van Persie maakt na bijna twee jaar zijn rentree bij Oranje. Ayersiet Donny van de Beek is voor het eerst opgeroepen. Dat blijkt uit de definitieve selectie van het Nederlands elftal die vanmiddag bekend is geworden. Oranje speelt komende week twee cruciale kwalificatiewedstrijden... voor het WK in Rusland volgend jaar. Donderdag moeten de voetballers naar Frankrijk. Drie dagen later spelen ze in Amsterdam tegen Bulgarije. Nederland staat nu derde in de pool, achter Frankrijk en Zweden. Het weer in de loop van de dag meer bewolking. In het zuiden later mogelijk een regen- of onweersbui. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen weer zomers warm, 23 tot 27 graden. Met vrij veel bewolking en kans op wat regen... Zondag droog en meer zon, maar wat minder warm. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. files in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Stroe, 9 kilometer. Vertraging daar een kwartier. Op de A27, Breda, Utrecht. In beide richtingen voor de brug bij Gorkum, 5 kilometer... met een vertraging van ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die presenteert Zandvoort Lunch Sport. Maar dat doet hij niet al. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Ja. Elke vrijdag om 12 uur. We gingen met er nu? In. Met nu Zandvoort Lunch Sport. Met uh, uiteraard Charles achter de knoppen. Henny zit nog even aan een sigaartje in de keuken. En natuurlijk, en het, Ruud, uh, dat is hij waarschijnlijk vergeten. Maar Ron perenboom Voller presenteert natuurlijk ook volop mee. Daar zijn we heel blij mee. Tussen 12 en 2 voortaan, dus een lunchprogramma met volop sportiviteiten. Alleen maar sport. En uh, we gaan, uh, omdat de mannen nog eventjes. Want we hebben een gast ook, Gerrit Graaf, die is er. Over het cricket in Nederland. Uh, maar voordat we hen weer aan het woord laten, gaan we eerst even naar muziek. En ik heb begrepen dat het Outcast wordt met Hey One, two, three, uh. My baby don't mess. voor het lunchsport. Eet smakelijk, luisteraars. Zoals u nog niet geluncht heeft, heeft u wel geluncht. Een hele goede bekomst zeggen van dan altijd. We gaan weer snel naar onze presentatoren. Ron Pirebon-Voller en Henny Rukert. Ja, dankjewel, Charles. Uh, Wist je trouwens, Charles, dat Ron uh, een verhouding heeft met een dolfijn? <laughs> is dat mijn... Uh, ik weet niet welke account is dat nou weer. Twitter, hè, geloof ik. Hè? Ja, ja denk ik, ik hou ja, ja, van de, Al die fotootjes altijd overal. Uh, <laughs> geen idee. Maar goed, dat was uh, inderdaad in Amerika. In, uh, Leuk hoor. Uh, geloof, uh, SeaWorld? Denk ik. Ik weet het niet meer. Okay. <laughs> heb, heb, heb jij nieuws zeg. over Max Verstappen? Jazeker. Ja. Wil jij wat nieuws horen over ja, Max Verstappen? 80.000 Nederlanders gaan naar... Dit weekend naar Francochant. Hoe vind je dat? He? Ja, geweldig. Ongelooflijk, hè? Dit allemaal op campings. Ik zag een foto in een van de kranten vanmorgen. Ja. Met een hele muur vol met bierblikken. Dat worden, ja. dat worden lange files. Hier. Max Mania is het, uh, wordt het genoemd. Overigens, weet je wat ook wel uh, ander uh, bijzonder nieuws is? Huh? Er komt uh, weer een, een tweede Schumacher nu in de autosport terecht. Want na uh, Mick Schumacher dat is de zoon van Michael, uh -huh. gaat nu ook David Schumacher... en dat is de zoon van Ralf, de broer van uh, Marcus Schumacher. Ooit hebben die twee tegen elkaar gereisd nog hè, in de Formule 1. Dus die zoon van Ralf die gaat nu ook in de uh, Formule rijden. Uh, David begint in de Formule 4 en die Mick die rijdt nu Formule 3... Maar dat is wel bijzonder eigenlijk, hè? de Schumachers. Hoe zou het met hem zijn? Dat weet toch echt niemand. Raar. Gek is het, hè? Dat nee, dat, ja, hij is zich een beetje verhaal, hè? teruggetrokken uit het openbare leven natuurlijk. Uh, maar niet ja, die, uh, wat, of... kan hij? wat kan hij wel, wat kan hij niet? Dat okay. niemand weet dat. Uh, Ik uh, denk dat hij er op dit moment geen behoefte aan heeft om dat te delen met te hem. De, nee, ja. ja. Ja, bijzonder hoor. Die uh, wedstrijd van Utrecht, heeft iemand die gezien? Heb je nee. die gezien, Gerard? Nee, nee, ik zat heerlijk aan het strand te eten. Het, nee. ja, joh, het, was, het was me toch een mooie potman. Ja? Tot de verlenging en dan krijgen ze toch nog zo'n vervelend doelpunt tegen. Okay. Niet leuk natuurlijk. Okay. In de Vuelta, die uh, ook alweer aan het rijden zijn, is een kopgroep van 14 renners. Die hebben twee minuten al op het peloton, dus dat is wel leuk. Dus het is de zevende etappe geloof ik al. Hè? Ja, ja, oh. zeven. PSG... PSG moet ik zeggen, hè? Paris Saint-Germain. Nee, je mag PSG zeggen. Hoor. Ja, nee. hè? Die heeft het bot van Barcelona op Di Maria afgewezen. Toch ook wel weer opmerkelijk wat er allemaal gebeurt... in die transfermarktwereld. Ja. Overigens, um, uh, John McEnroe, de ja. oud-tennisprof... Uh, die uh, vindt dat uh, de opzet en het speelschema van het tennisseizoen... moet worden aangepast. En waarom vindt hij dat omdat uh, er ontzettend veel afwezigingen zijn bij het US Open uh, vanwege blessures. Uh, Djokovic, uh, Raonic, uh, Nishikori, Wawrinka... die ontbreken allemaal komende week in uh, New York. En uh, ja, hij, hij vraagt zich af van jongens, moeten we daar niet een beetje op inspelen... want het tempo ligt zoveel hoger, dus de kans op blessures is zoveel groter... Moeten we daar niet een aanspassing in het uh, spelschema doen? Ik kan er, uh, lijkt mij wel uh, wat voor te zeggen. De WK-kwalificaties beginnen hè, deze week. We hadden het uh, in het koffiekamertje erover dat uh, Van Persie terug is in de selectie. Maar bij Spanje bijvoorbeeld is Vila terug in de Spaanse selectie. En Vila is een opvallende naam, want hij is 35. Hij is spits bij New York City FC. En hij zit voor het eerst sinds het wereldkampioenschap van 2014 weer bij de selectie. Hij scoorde overigens tot dusver in 59 doelpunten in 97 uh, duels. En is daarmee recordhouder. Ja. De, uh, de volleybalvrouwen gaat? gaan goed, ja. hè? Ja, die gaan goed. Die hebben Tsjechië verslagen. Hè? Dus uh, uh, die zijn sowieso uh, bijna zeker al van uh, deelname in het wereldkampioenschap. En uh, Griekenland en België hebben ze ook al verslagen. En nu volgen nog uh, Slovenië. Dat is morgen. En Bulgarije zondag. En de beste twee landen plaatsen zich voor het WK. Dus het zou mooi zijn als het lukte. De loting voor de groepsfase van de Europa League... die is op dit moment aan de gang. En we hebben helaas maar één deelnemende ploeg nog. Dat is Vitesse. Maar Vitesse zou, denk ik, wel eens voor een grote verrassing kunnen gaan zorgen. We houden u op de hoogte als we erachter zijn, dan uh, weten we tegen wie Vitesse moet gaan spelen. Ja. Steven Berghuis van uh, Feyenoord uh, die had gehoopt op Bayern München en Paris Saint-Germain. Maar ja, goed, dat is niet gelukt. Ze spelen nu tegen, niet tenminste, Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk. Wat, uh, ja, wat, wat vind ik, jij? Nou, ik zie ons wel het tweede woord in die boeken. Ja, ja? achter de Man City. Ja, ja gaat lukken. Ja. Nou, dat is, uh, klinkt positief, mannen. Justin Kluivert en Van Drongelen zijn in Jong Oranje gekozen. Justin Kluivert en Rick Van Drongelen zijn voor het eerst... in hun loopbaan opgeroepen voor Jong Oranje. De buitenspeler van Ajax en de verdediger van Hamburger SV maken deel uit van de selectie voor het komende twee EK-kwalificatiewedstrijden... tegen Jong Engeland op 1 september en Jong Schotland op 5 september. Henk Grol doet niet mee aan de wereldkampioenschappen judo... die maandag in Budapest van start gaan, want de 32-jarige Haarlemmer... Heeft enkele weken geleden bij een training een scheur in de binnenband van zijn rechterknie opgelopen. Positief nieuws over Ajaxiet Amin Younes. Hij is geselecteerd voor de Duitse nationale ploeg. Ajaxiet maakt onderdeel uit van de 24-koppige selectie. Ja, um, uh, jij had het al even over Lieke Martens, hè. Die uh, uh, naast Ronaldo stond. En uh, het was een opvallend momentje tijdens de persconferentie. Want uh, als Martens haar favoriete speler noemt. Dan uh, voelt Ronaldo zich gepasseerd, want dat was hem niet. <laughs> Oranje heeft zijn uh, persconferentie met ik als advocaat uh, net gehouden. Advocaat uh, vertelde, ik had Elia en Babel erbij kunnen nemen... maar dan had ik Promes en de Pai eruit moeten laten. En dat zag ik nu niet zitten. Ja, en Angst keek naar Engeland voor de hockeyvrouwen. En die hebben ze toch mooi even met een 0 verslagen. Hè? Dus dat is... Uh... Een EK-finale voor de oranje vrouwen. Dat is een mooie revanche Mooi, voor de Olympische Spelen. Dat ja. denk ik zeker. Dat ja. Ze verloren. ja, dat is heel goed. De advocaat uh, krijgt trouwens een, een vraag uh, over de dip van het Nederlandse voetbal en toen zei hij: misschien is deze lichting Nederlandse voetballers niet zo goed als de lichting hiervoor. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Zullen we eens even met Gerard uh, gaan ja, uh, praten. Wat, waar ik heel benieuwd naar ben ja. is hoe heeft rood-wit het gedaan dit seizoen? Uh, Rood en wit uh, is nog bezig met het seizoen. Uh, uh -huh. hè? Maar we kunnen inderdaad nu uh, één week voor uh, of een paar dagen voor het einde van de competitie wel zeggen dat uh, Rood en Wit het uh, prima gedaan heeft. Maar de verwachtingen die er waren niet helemaal heeft kunnen inlossen. Uh, Rood en wit speelt al uh, sinds 2010 geloof ik, uh, op het ene hoogste niveau in Nederland. Uh, uh, en het is zo dat um, de promotie en degradatie uit de topklassen um, uh, niet, uh, niet makkelijk is. Er is een behoorlijk gat tussen die twee, uh, tussen die twee klassen. Vaak is het zo dat. Er niveau geen... bedoel ja, je? Ja, dat, ja, dat is wel niveau. Dat degene die kampioen wordt in de hoofdklasse uh, één jaar in de, hoofdklasse, of in de topklasse speelt en dan gewoon weer terugkomt uh, ja, naar de hoofdklasse. Uh, laatste paar jaar is het niet zo. Er zijn een aantal clubs die, die het uh, steeds moeilijker hebben om het te bolwerken in de topklasse. Uh, het Nederlands cricket uh, drijft toch nog wel, uh, ook op clubniveau, toch op, op, op buitenlandse ingehuurde krachten. En als jij heel goed inkoopt en hele goede krachten inhuurt uh, in en je kan dat betalen met je club, dan uh, betekent dat dat je het, uh, het goed doet in de competitie. Ja. En zelfs een, een, een kampioenschap kan... Nou, ik zal niet zeggen dat het kampioenschap toch gekomen ja. hè uh, Want daarnaast moet je... je dat, er zijn nooit meer dan één of twee buitenlanders per club. Er mag maar één echte buitenlander spelen... en de anderen moeten al een aantal jaar in Nederland spelen... of uh, een, een Nederlands paspoort hebben... via uh, moeder, vader, grootouders, uh, weet ik het. En dat uh, heeft, er, uh, heeft ervoor gezorgd dat... Uh, er, uh, wat minder doorstroom is van, van jonge Nederlandse talenten. Er zijn wel een aantal uh, clubs. Eén steekt daar wat, wat dat betreft steekt er bovenuit. Dat is Excelsior 20 in uh, Schiedam. Die vorig jaar kampioen zijn geworden met een, een, een grotendeels uh, zelfopgeleid team. Maar die waren, zelfs die waren toch nog wel voor de echte uh, belangrijke resultaten afhankelijk van een. Uh, een Jamaikaanse ingehuurde, ik, ik weet niet of hij uit Jamaica komt, maar hij heet Lorenzo Ingram. En uh, speelt zijn cricket in Australië en in Nederland. Uh, en die was toch wel heel erg bepalend voor uh, de resultaten van die teams. Wat een ongelooflijk uh, dat één speler zo'n verschil kan maken dan. Hè? Ja, maar dat is belangrijk hoor bij cricket. Heel ja? belangrijk. Het is, uh, ja, het, is, het is niet alleen maar de, de, alleen maar de scores die hij maakt in wedstrijden, maar ja. ook hoe hij zich opstelt ja, tijdens trainingen. Hoe die, hoe die jonge spelers van de club zelf aanstuurt. Jouw, jouw uh, kinderen uh, uh, spelen ook cricket, hè? De ja, ik heb, twee, ik heb twee zoons. Uh, Pieter van uh, bijna twintig uh, en Alexander van net 15. Okay. En die spelen ook al van, van, van jongs af aan. Pieter is ooit begonnen uh, als voetballertje bij HFC. En, heeft dus, uh, en is onder de invloed van de, de, de, de wereldberoemde zieltjeswinner Erik van Muiswinkel... Uh, <laughs> ja. Uh, ook voor het gevallen voor het cricket en uh, speelt al sinds, sinds zijn achtste, negende uh, in de jeugdteams. En al een paar jaar voor, uh, voor het eerste heeft ook diverse uh, kcb vertegenwoordigende teams. Onder 113, 114, 115, 117, 14, 19 uh, doorlopen. Uh, nu, daarna val je een beetje in een gat, want hm. daarna is er een groot gat. Tussen, dus, hè, je speelt in je, in je leeftijdsgroep en dan heb je niet zo heel, heel veel concurrentie. Uh, na de onder 19 is er eigenlijk alleen nog maar Nederland A en het Nederlands team. En daar heb je natuurlijk weer heel veel concurrentie voor. Hmm. Uh, omdat daar de, de leeftijdsgrens van twee jaar die je, waarbinnen je opereert natuurlijk wegvalt. Mijn jongste Alexander uh, heeft vorig jaar zijn debuut gemaakt in het eerste. Op 14 jaar leeftijd. Dat deed Pieter trouwens vijf jaar geleden ook. Uh, dus je ziet dat als, als je als jeugdspeler er een beetje bovenuit steekt... dat je al heel gauw in een tweede of in de eerste van een team uh, terechtkomt. Maar hebben ze dat... kans op het Nederlands team? Nee, ik zie Piet niet uh, heel snel het Nederland zelf te halen. Piet heeft wel uh, de afgelopen twee winters in Australië... op een uh, beroemde academy, academy uh, een cricket academy gezeten. En heeft daar gezien uh, dat, er, dat er echt uh, internationaal enorm veel concurrentie is. En droom was natuurlijk ooit om professioneel cricketer te worden. Mm. En dat is, uh, ja, die droom is nu, is, is, is nu wel weg. Hij is hard tegen de muur opgelopen wat dat betreft. Hij zag jongens links en rechts... Uh, ...inhalen en rondjes om hem heen lopen. En, uh, uh, het is natuurlijk niet zo gek als, als in een sport die zo klein is als cricket in Nederland... Uh, ...heb je niet heel erg veel concurrentie, dus steek je er al gauw bovenuit... ...als je uh, zeg maar bovengemiddeld handig bent met, uh, met uh, gooien slaan uh, vangen. Um, de uh, concurrentie die die kinderen in, in echte cricketlanden als Engeland, Zuid-Afrika... Uh, ...Australië, Nieuw-Zeeland, India, Pakistan hebben... Uh, is natuurlijk zoveel groot dat je veel harder moet werken... om je talent ook uh, uh, zeg maar tot wasdom te laten komen... En, en, en, en het ook uit te laten betalen in uh, selectie voor, uh, voor selectieteams. En dergelijke. Ja, dat ja. lijkt me ook buitengewoon We zijn uh, ook in, in, in, in teams van niet-Nederlanders. En het verschil <laughs> met die teams en de Nederlandse teams is heel groot. Ja, de cricketbeleving uh, van in Zuid-Pakistan India is, is, uh, is gewoon heel erg anders. Het Nederlandse... Uh, Cricket leven uh, steunt heel erg op clubbeleving. Dat, ja. dat, hè, dat is in het voetbal zo, dat is in het hockey zo, En dat is in het cricket ook zo. Dus je wordt lid van een club en dan, dan doe je daar dingen voor. Dan, nou is dat over, uh, in het, over het hele. Over het algeheel is dat wat minder geworden de laatste 10, 15, 20, 25 jaar. Uh, ook voetbalclubs en, en hockeyclubs en, en, en andere clubs hebben natuurlijk te maken met een terugganger. het aantal uh, vrijwilligers en mensen die dingen regelen voor de club. In uh, cricket is dat ook zo. Um, wat je wel inderdaad ziet is dat heel veel uh, mensen die uh, uit Pakistan, Sri Lanka komen... in Nederland uh, werken of studeren, weet ik het... niet, niet echt behoefte hebben aan de, uh, de zorg van een club. Het enige wat ze nodig hebben in hun optiek is gewoon een veld. En ze steken wat sokken in de grond. En ze hebben eigen, hun eigen spullen en uh, ze spelen. En daarna uh, zijn, ze, zijn ze weer weg. Uh, hé, wij willen dan ook nog uh, die gezelligheidscomponent inbrengen. Dus je gaat zitten hier. Je, je, je geeft elkaar wat te drinken. En je lunch samen. En dat is, uh, het is, het is, ze, ze bleven het gewoon, het keek het iets anders ja. dan, dan wij het doen. Een aantal mensen die al heel lang in Nederland zitten, die hebben iets van: oké, okay, we passen ons aan, uh, prima. Maar er zijn ook mensen die zeggen: uh, m, Ja, wat, wat, wat moeten we eigenlijk mee met die jage Hollanders? Met hun, met hun clubjes en hun gezelligheid en hun ja. dingetjes. En hun fair play het een... en, de, en de cricketregels ja. uh, tot in het uiterste eigenlijk uh, naleven. Uh, je ziet dat Nederlanders uh, die, die op professioneel niveau krikken... zich moeten aanpassen, omdat daar uh, een, een voorbeeld is... als jij als batsman een bal naar je toe gegooid hebt gekregen... en je hebt hem heel erg dun geraakt met je bed en hij wordt gevangen dan uh, loop je weg, want dan weet je van, nou, ik ben uit... want uh, hij heeft mijn bed geraakt, of mijn handschoen... en ik, ik ben gevangen, dus ik ben uit, dus ik loop weg. Uh, professionele cricketers in Engeland, Australië, Zuid-Afrika... die lachen erom, die zeggen van, nou ja, nee, nee, laat, er staat daar een umpire die uh, bij wijze van spreken of ervoor betaald wordt... of tevoren gekozen heeft om daar te staan... en laat die die beslissing maar nemen. Ja. En uh, die lopen dus niet weg. Dan zeggen wij van, dat, dat is geen cricket... En zij zeggen op hun beurt natuurlijk van ja, dat is gewoon cricket, dat is professioneel cricket. Maar ja goed, het is ook iets wat, wat natuurlijk, uh, het begint al van jongs af aan. Hè. Uh, als je, ik, ik voetbalde vroeger op straat, ik deed niks anders. De lantaarnpaarden waren ons doel en zo leer je het en doe je het. Uh, fietsen, whatever. Uh, maar dat is bij ons niet zo, terwijl een van onze voetbalvrienden zit nu op Nevis St. Kitts. En daar wordt het al op het strand gewoon... Ja. Uh, wordt er nou, in, in, in... doe je gewoon waar, overal, je, waar ja. je een veldje hebt... en waar je wat stok in de grond kan steken. Ja. En uh, klaar ben je. Uh, vergeet natuurlijk ook niet dat, dat Nederland qua infrastructuur... Uh, en dan nou, mag ik het me vergelijken met heel west europa maar Nederland is toevallig een voorbeeld. In Duitsland wordt er de laatste twee, drie jaar wel veel gekrickert... omdat er heel erg veel uh, Afghaanse ja. en Pakistanse vluchtelingen komen. Weet maar... Uh, in Nederland is, is, is... er is nergens een land... waar de infrastructuur rondom de sport... zo prachtig is als in Nederland natuurlijk. Weet je wat heel leuk is? Bij de familie De Graaf thuis. Als er voetbal is... Uh, is er een heel klein televisietje... voor de voetbalwedstrijd. En een joekel van de tv <laughs> staat aan... voor, voor de krikker. Ja. Want je volgt alles... Ja, wij volgen wel alles. Maar we hebben natuurlijk een, uh, wat dat betreft een, een, een geschiedenis. De laatste negen zomers hebben wij voor de Club voor Rood en Wit uh, jongens uit het buitenland in huis gehad. Uh, dat is ooit begonnen met één. Later werd er op een gegeven moment twee. En uh, deze zomer zijn het er ook twee geweest. Uh, uh, daarvan hebben wij als, als gezin uh, geprofiteerd. Omdat het ja, gewoon gezellig is. We hebben geluk. Ons huis is groot genoeg dat we gewoon twee jongens op, uh, op de tweede verdieping met hun eigen badkamertje. Uh, kunnen plaatsen. En uh, we hebben ook geluk gehad dat het uh, hele sociale jongens tot nu toe al te zijn geweest. die, die, die uh, uh, uh, een bijdrage hebben geleverd aan de gezelligheid in het gezin. die er ook voor gezorgd hebben dat wij als gezin ook met hele jonge jongens. want uh, onze oudste Piet was tien toen we de eerste in huis kregen. en Alexander was zes. Uh, toen hadden we natuurlijk nog niet echt een band met het eerste team van Rote Wit. of het tweede ja. team van Rote Wit. En die jongens speelden erin en, die namen, hè, en dan gingen die dus wel kijken en op een gegeven moment nou, de jongens mee, de eerste teamspelers mee naar huis. Nou, een paar jaar later speelde Piet zelf in de eerste en was hij gewoon een van, van de mannen. En nu is onze jongste Alexander ook af en toe een van de mannen. En het uh, is wel heel stoer. Het heeft de jongens enorm geholpen met hun, uh, met hun Engels. Uh, en het heeft de club natuurlijk een beetje geholpen. Het is natuurlijk een beetje soft sponsoring. En het uh, uh, heeft ons ook een beetje naar het, naar het centrum van, van de club getrokken. En, en daar, daar zitten we nu een beetje. Over, over Engels gesproken. Hè? Jij staat te boek als uh, vanaf sinds 1994 freelance Engels vertaler. Wat is dat? Dat nou, klopt. Ja, nou ja, vertalen, vertalen is natuurlijk geen uh, beschermd beroep in Nederland. Je hoeft daar geen, uh, behalve als jij uh, officiële stukken, uh, dan moet je je laten beedigen als vertaler uh, wil, wil vertalen voor een rechtbank of een... Of een Verder is het geen beschermd beroep, dus ik denk dat er in Nederland wel een miljoen mensen een bordje met vertaler op de deur kunnen spijken. En, uh, mijn geluk is geweest dat ik uh, een. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Erik van Meuzeu gezegd altijd het is een gave. Uh, ik heb natuurlijk rechter gestuurd in politieke wetenschappen, dat had niks met Engels te maken, maar ik zat wel altijd dagenlang uh, BBC te kijken en uh, ik heb zo mijn Engels kunnen, kunnen oefenen en ontwikkelen. Nou, het, is, het is gewoon een nek. Mijn vrouw heeft in Engeland op school gezeten... gestudeerd, gewerkt... en is later weer naar Nederland teruggekomen. Dus zij uh, spreekt nog beter Engels dan ik. Um, uh, en we hebben het onze jongens ook, ook aangeleerd. En het vertalen, ja... ik, ik ben ooit erin, erin gerold. en We hebben het met heel veel plezier uh, heel lang gedaan. Maar daarnaast ben ik ook huisman. Dus uh, het, het, het, het, het, het, de hoeveelheid werk die ik doe... werd altijd aangepast aan... werd altijd aangepast aan de, de, de, de, de, de klussen die er thuis waren. Oh ja. Je bent huisman, zeg je. Jouw vrouw eh, verdient de centen. Uh, ja, we zeggen altijd, zij verdient het grote geld en ik verdien het kleine geld. <laughs> ja, maar uh, wat doet zij dan? Ja. Um, zij zit in de management board van NN Group. Dus zeg maar, dat zijn de uh, toen ING uit elkaar viel... of uit elkaar viel, uit elkaar werd getrokken... of uh, uit elkaar uh, ging, uh, is zij niet, uh, werkte zij voor ING... en ze is niet met de bank meegegaan, maar met de verzekeraars. Dus NN Group betekent eigenlijk Nationale Nederlanden Plus... Nog wat okay. vermogensbeheeractiviteiten en wat activiteiten in het buitenland. Okay. En, en huisman, bevalt dat? Uh, ja, dat doe ik al uh, heel erg lang. Yeah. Dus, uh, ik was vroeger in mijn studententijd al een beetje de huisman uh, schelden op mannen die niet uh, opruimden. <laughs> uh, die niet afwasten. Uh, zorgde altijd dat het, uh, dat het een beetje uh, bleef, bleef lopen. En dat doe ik thuis ook. en dat gaat, ik, Mijn vrouw wordt gek, denk ik, als ze thuis uh, uh, alleen maar uh, dingen in hun oorspronkelijke staat herstel. Want dat, dat is natuurlijk wat je doet. Je ruimt eten op, je, je kookt, je uh, zorgt dat er uh, afgewassen wordt, dat er gewassen wordt. Dat er, uh, ja. uh, en ik, ik, ik doe dat of ik manage dat. We hebben natuurlijk hulp in huis, mm -hmm. dat, dus ik hoef niet alles zelf te doen. Dus. Nee. Maar dat, uh, ja, dat is, voor ons is dat uh, uh, eigenlijk de perfecte uh, uh, oplossing gebleken voor ja. uh, hoe we het gezin uh, runden. Ja ik heb het uh, de laatste paar jaar niet aan uh, mijn jongens en aan uh, mijn vrouw gevaard, maar ik nee. geloof dat het wel uh, het feit dat ik er nog zit uh... <laughs> dat je mag blijven. ja nee heel goed. ik uh, stel voor dat we eens een, lekker naar een plaatje van je gaan luisteren. Uh, wat hebben we eens klaarstaan? Uh, nou Carol? even even een stukje traditie in onze uitzending. Ja. Oh mm -hmm. Ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Le père Moi pas Je d d à Voorlopig blijf Het blijft een prachtig nummer. En uh, zoals gewoonlijk, want dat zei Charles ook: het is een traditie. Ja. Vragen we onze gast hoe hij over deze muziek denkt. Ja, dat is prachtig. Ik heb het natuurlijk wel, wel eens eerder gehoord. Dus ik. Uh, ik verheugde me eigenlijk op dat, dat ik het weer ging horen. Dat, ja. uh, ik hou wel van traditie. En ik hou van traditie ook in een programma als dit. En uh, wat is er mooier dan uh, zelfgemaakte mooie muziek te horen. En Charles, Charles zit nu weer te blozen, hè? Ja, als altijd. Hè. Charles, mag ik iets vragen? Komt ja. er binnenkort weer eens een nieuw nummer van hem uh, Nou, ik op, zal je vertellen, ik moet maandag moet ik naar het Mediapark. Ja. Want er zijn tv-opnames. Okay. Ik mag er verder niks over zeggen, maar uh, zo, zo lief komt op, de, komt op tv. Goed, ik begrijp dat ja. er een nieuw nummer weer komt, jongens. <laughs> zijn de contracten ja. getekend, Charles? De contracten <laughs> zijn getekend. Ik moet nu weer uh, wat lokaal nieuws ja. uh, uh, gaan vertellen. Nou. En dat doe ik dan maar aan de hand van de Zandvoortse Courant. Want vorige week hebben 100 goed getrainde kitesurfers deelgenomen... aan de tweede editie van de kitesurven evenement Hoek tot Helder. Met deze 130 kilometer lange ultramarathon van Hoek van Holland tot Den Helder... zamelden zij maar liefst 93.506 euro in voor de Hartstichting. En dat is natuurlijk een prachtig gegeven allemaal bij elkaar. Dan is er een nieuwe bestuurder bij Nieuw Unicum. Per 18 september volgt Tom Bank... Susan Vernie op in de Raad van Bestuur van Nieuw Unicum. Vernie was aangesteld als interimbestuurder... nadat Peter Kuhn op 9 januari van dit jaar zijn taak had neergelegd. Er is ook een gratis cursus klik en tik in Zandvoort. In de bibliotheek Zandvoort staat een basiscursus... voor iedereen die niet of nauwelijks met de computer werkt... maar dat graag zou willen leren. De aangeboden gratis cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten... en wordt in kleine groepen gegeven. Ze zijn op 12, 19 en 26 september en 3 en 10 oktober... Van tien uur tot half twaalf in de bibliotheek van Zandvoort. Rotary Club Zandvoort die zet zich in voor Zandvoort Loopt. Rotary Club Zandvoort, RCZ, zet zich dit jaar in om de eerste lustige editie van Zandvoort Loopt tot een succes te maken. Volgens de Service Club is de stichting Zandvoort Loopt een kleinschalige organisatie die meer aandacht verdient voor het loopevenement. Vandaar dat we het ook even gemeld hebben. Vind je dat leuk, Zandvoort Nieuws Gerard? Ik moet zeggen dat ik uh, het enige wat ik uh, van Zandvoort vaak zie is natuurlijk uh, het strand met uh, de prachtige restaurants die we erop hebben en uh, de Kerma Golfclub waar ik lid ben. Dus uh, daar mag ik ik was wel eens een beetje in Zandvoort banier. Okay, leuk. Ook in het nieuwe schooljaar biedt Sportservice Heemstede-Zandvoort in samenwerking met de scholen en de sportverenigingen de jeugd- en ouder sportpas weer aan. Verenigingen kunnen zich aanmelden met een leuk sportaanbod voor kinderen uit het basisonderwijs, maar ook hun ouders. Ron. Ja, ik, ik, ik zit er even met verbazing te lezen. Er is nog een heel groot sportevenement hè, dit weekend. Uh, maar een enorm opgeklopt sportevenement. Want dat is dat gevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. De een is UFC-kampioen, de ander is oud-bokskampioen... is weer teruggekomen. Ze gaan tegen elkaar boksen, dus het is niet de mixed martial arts... Hè, wat normaal in die octagon wordt gedaan... Maar het is gewoon uh, het ouderwetste uh, boksen. En ik lees hier dat met het boksgevecht is naar schatting 500 miljoen dollar... 425 miljoen euro gemoeid. En Mayweather heeft bedongen drie kwart van de inkomsten te krijgen. Dat is toch ongelooflijk dit. En in de T-Mobile uh, Arena in Las Vegas is plaats voor 20.000 toeschouwers... En voor een zitplaats bij de ring wordt ruim 30.000 euro betaald. Ik geef van Gregor één ronde. De, goedko de goedkoopste tickets kosten 1600 euro. Nee. En de mannen verdienen... In ieder geval een miljoen, heb ik begrepen, per persoon. Nee, nee, uh, uh, Mayweather heeft bedongen drie kwart van de inkomsten te krijgen. Nou, Naar na, na schatting komt er 500 miljoen binnen. Oh, halleluja. Dus uh, uh, uh, wie, voor welke voetballer werd ook weer uh, 200 zoveel betaald? Oh. Joh? Eat your heart out. Ja. Maar uh, weet je, het is ook een enorme opgeklopte toestand. Hè? Germaine de randami, randami. dat is een Nederlandse, usc uh, vechtster Die heeft een uh, titel ook behaald tegen... Um, de beroemdste Amerikaanse... en ik ben er even de naam kwijt, maar goed... Uh, die, die gaat helemaal niet kijken, want zij vindt het zo'n opgeklopte bende. En uh, ze zegt van nou, uh, weet je, er worden allerlei show-dingen aan ze toegevoegd. Zijn de hele, ze zijn de hele wereld over geweest met persconferenties de afgelopen drie maanden. Maar waarin ze elkaar eigenlijk ja. alleen maar... Het, trash talk, waarin ze elkaar ja. alleen maar afslachten ja. de hele tijd. Uh, maar het is eigenlijk een grote show. Dus ja, wat, er, wat, er, wat we precies te zien krijgen, ik ben uh, heel benieuwd. En of Conor McGregor dat überhaupt gaat volhouden. gaat volg jij wielrennen. Mm, niet meer zoveel als vroeger, maar. Uh, mm. Heb je iets van de Vuelta gezien? Zoals die nu nog niet zo heel. Ja, ik heb gisteren gister toevallig de eindsprint gezien. Ongelooflijk. Ja. Nou, het is dus tijd voor wielrennen. En dan is het tijd voor André Jansen in het Verre Veendam. Goedemorgen, André. Of goedemiddag al. Ja, middag. Oh. André heeft opgehangen hoor. Oh nou ja, nou Dan ga, moeten we hem even we opnieuw bellen. We gaan, het, we gaan het nog een keer proberen. Het is toch iedere keer hetzelfde met die rekening van André, hè? <laughs> we gaan het nog een keer proberen en dan draai ik even een stukje muziek tussen. Dat is goed. weer. Ja, hij is niet te bereiken, geloof Lange ik. Ja, André. de rechten is hè? Ja, de, de, de, de, de verbinding is uh, niet goed naar Veendam, denk ik. Dus, Jammer. Uh, nou, we, probeer... nou wie weet, we proberen het nog even straks. Ja, en, dan uh, doen we straks nog iets over wielrennen. Anders dan vertel ik jullie nog even over die fantastische Vuelta die aan de gang is. Want jongens, jongens, jongens, wat moeten die mannen afzien, zeg? Ja, maar zag ik nou dat weer die Vroom uh, daar voor uh, staat? Ja, voorstaat? Gewoon en, weer een, weer een, is gewoon weer één, hè? Het is Ja, het, het spijt me ook, mannen, maar dan vind ik het toch geen moer aan. Ja, maar als je ziet wat hij doet, joh. Ja? En zoals gisteren met Contador. Die, die doet dus zijn laatste wedstrijd. Hè? Mm -hmm. Die gaat stoppen. Maar wat zullen we die man missen met zijn aanval? Jongen? Want gisteren ging die weer. En dat, die zet het hele spul weer. Uh... Hij is de enige die durft aan te vallen. Ja. En die iedereen. Zeg maar te kakken durft te zetten. Ja. En dan het risico neemt dat hij zichzelf opblaast. Maar hè, dat is wel leuk dat hij dat doet. Ja. Ja. Het, is, het jammere is dat Kruiswijk, een van onze Nederlandse toppers. Die uh, wordt continu achtervolgd door, door pech en door ellende. Ja. Verkoudheid vanaf het begin van uh, deze ronde. En zijn achterstand is nu al opgelopen tot 2 minuten en 59 seconden. Dus dat wordt moeilijk om nog in de buurt van die vroom te komen. Want wat is die weer sterk. Ze? Ik zie hem nog in de roze trui uh, de sneeuw in gaan ja, sneeuw. Uh, over de kop. Het het gaan, jeetje, ja. een, Echt sneeuw hoor. Ja. Ja. Maar we hebben er natuurlijk wel een, een nieuw talent bij, hè, jongens. Dat is, nou, uh, uh, verras me. Nou ja, ik weet niet of je dat uh, uh, gezien hebt. Maar er is nee. een Nederlander. En uh, die doet het op een verschrikkelijk goede manier. Een, uh, een jong jochie. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar het is, zijn naam is Sam Omen. Ja, ik had er wel van gehoord natuurlijk. Maar zoals die rijdt in die Vuelta. Dat is natuurlijk fantastisch. Zo'n jong talentje opeens. Helemaal... Welke, welke ploeg rijdt hij, Henny? Ja, een buitenlandse ploeg. Ik oh, weet okay. niet eens welke ploeg het is. Een ja. hele moeilijke naam. Maar dat is natuurlijk toch hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja, ik kan er weinig over zeggen, Henny. Want ik, dit volg ik echt niet. Nou, dat moet je doen! <laughs> ja, ja, het is uh, kijken hoe gras groeit uh, voor mij. Ja. Nou, Froome staat eerste in ieder geval. Chavez is tweede op 11 seconden. En Roach, die staat derde op 13 seconden achterstand. Kelderman is de beste Nederlander op 1 minuut en 28 seconden. Even, uh, Ik heb eh, volgens, volgens mij hebben, wij, ja, hebben we... Dat, André aan de lijn. De lange goed. leegte is bereikt? Ja. Hé hey, ja. André, hoe is het mee joh? Ja, goed. Een uh, aangename zomer uh, doorgebracht. Maar uh, het is bijna ten einde. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Hè? Ja, het was een hele mooie zomer, hè? Ja, bij jullie wel. <laughs> maar wat sport betreft zeker, ja. Oh, wat uh, hebben we genoten. En van de Tour. En wat genieten we nu van de Vuelta? Ja, en alle andere koersen. Het wielrennen begint echt... Uh, ja, steeds meer weten de mensen het ook te vinden via media zoals ik er eentje heb dan. En uh, je hoeft, je bent niet meer afhankelijk van een kalender uh, een uh, die de NOS je voorschrijft. Maar je kunt het wielrennen vinden wanneer je maar wil. Ja. He, en uh, zelfs uh, wielerflits die hebben een wekelijks eigen ronde tafelprogramma met prominenten uit de wielerwereld. Gewoon interviews, ze gaan erop uit met een stel enthousiaste jonge kerels die gewoon de moderne wijze van verslaggeving uh, hebben opgepakt. En uh, multitasking, daar met een camera in hun hand en een fototoestel op hun buik. De prominenten uit de sport interviewen de toppers... Ze gaan overal naartoe. Ik vind het iets geweldigs wat zich nu uh, afspeelt. Je bent niet meer zozeer afhankelijk van de televisie. Nee, dat is, dat is heel belangrijk. En Eurosport zendt alles uit hè, op het moment van veel wielrennen. Ja, Eurosport zendt ook alles uit. Als het geluid uitzet is het toch te hachelen ook. Ja, ja, dat is inderdaad een probleem. Ja, ik heb een nieuwe fluitketel verkocht. Dacht ik, nee hoor, dat is, dat is uh, mevrouw Been. Ja, ja. Maar goed, als de mensen niet naar Eurosport willen kijken... en naar mevrouw B willen kijken... dan kunnen ze toch ook op WAF terecht? Want je hebt zelfs... Ja, altijd. Uh... Ik heb altijd de volgende dag... Uh, meestal dezelfde avond nog... de uitzending met Engels commentaar. En die is altijd... Ja, die maken er wat van. En die... Uh, ja, ik vind dat het, een verslaggeving... die is heel prettig. Maar ik moet zeggen... ook de laatste tijd hebben ze bij de NOS... Uh, allemaal prima. En op de radio... Uh, eh, uh, natuurlijk. Die, uh, ja, die weet van de hoed en de rand. Ja, het doet goed. En, ja, het gaat, uh, wat de verslaggeving betreft van het wielrennen, het is altijd te vinden. En je kunt het zelfs uh, vinden als je zo'n uh, plank, plankje in je zak hebt. Ik uh, kreeg er ook een. Ik kreeg een tweedehands plankje van mijn dochter, maar ik weet niet hoe het werkt. <lacht> ik heb geen idee. Maar, <lacht> maar, maar wat maakt voor jou, André, dat de ene verslaggever het heel goed doet, zeg maar? En de ander minder? Wat zijn de criteria die voor jou moeten een grote rol spelen, zeg maar, bij het verslaggeven? Uh, grote rol spelen dat ze bij de feiten blijven. Ja? Geen uh, uh, uh, dingen zelf concluderen. Je geeft de feiten aan en laat de kijker concluderen. Mm -hmm. En uh, ze hebben te veel eigen meningen. En vaak heb je ook nog verslaggevers op de televisie die hun eigen taal niet eens spreken. Die okay. allerlei woorden verkeerd uitspreken. Okay. En dat, uh, ja, je zet er een amateur neer. Ik denk dat een sportverslaggever een hooggeschoold iemand is. Die in ieder geval zijn taal. Beheerst. de verslaggeving, dus het overbrengen van de gegevens... Uh, naast de beelden die je al ziet... Uh, op, op gedegen en professionele wijze overbrengt. In Engeland word je niet zomaar sportverslaggever, hè? En in Nederland word je zo van de straat geplukt... en voor die microfoon neergezet. Nou, de meesten, ik hoor al slecht... maar de meesten gaan zitten fluisteren... of slikken ieder woord half in. Uh, dat zijn voor mij criteria om aan te geven... dat van ja, zet dan het geluid uit... He, of laat alleen motoren en uh, zoefende wielen horen. Maar het heeft geen enkele zin wat die mensen eraan bijdragen, soms. Niet lang niet allemaal hoor. Okay. Maar er zijn ook een stel uh, jonge talenten bij, moet ik zeggen. Daan van den Berg doet het uitstekend. Uh, zijn naamgenoot Joris van den Berg, die viel uh, laatst in. Het is dan nou wel niet een echte wielerman, maar wel een man met een gedegen scholing. Nou, Maxim Horsels, een uitstekende vakman in de verslaggeving uh, voor wielerflits. En die doen het helemaal op uh, eigen benen. Een eigen studio hadden ze zelfs ingericht uh, bij belangrijke wielerevenementen. In een hotel. Gewoon ze sjouwen uit een, een, een oud busje. De, een berg apparatuur, een mixapparatuur, camera's en eigen spullen. En ze maken prima uitzendingen. Ik wil even met jou praten over de ploeg waar, wij, waar jij te gast bent geweest in de Tour. Wat is die ploeg geweldig zeg. Ja, nou, wat Iwan Spekem... denk ik, iedere keer weer herhaalt. Waar komt het succes vandaan? Hij zegt, nou... het komt niet van mij. Hij zegt, ik heb gewoon gezorgd... dat alle componenten die je nodig hebt... voor een sportman om optimaal te presteren... als je al die details... op gedegen wijze hebt ingevuld... en een professionele begeleiding daarbij zet... en uh, de jongens ontlast... van alles wat buiten het trappen... het fietsen zelf valt... dan gaan ze vanzelf presteren. En als je dan... Zeer zorgvuldig, van tevoren, iedere etappe hebben bestudeerd. Iedere bocht, iedere, ieder stukje weg is bestudeerd. Ze weten waar iedere put zit. Ja. Ja? Van tevoren gedegen, met video bestudeerd of al een keer gereden tijdens het trainingskamp. Nou, die jongens die kunnen van tevoren gewoon op hun eigen beeldscherm inloggen. En die kunnen gewoon het parcours van de komende dag zien. Ja, geweldige ploeg. En ze weten dus precies wat er gaat gebeuren de volgende dag. Voor de rest zijn er uh, inspanningsfysiologen bij. Er zitten uh, ongelooflijk veel academici bij die ploeg... die op hun uh, eigen professie zorgen dat die ons optimaal kunnen presteren. Nou, je ziet dat het gewoon lukt. Ja. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook perfect materiaal. En ze zijn altijd op feiten analytisch bezig. Nou, dan kan het niet anders als dat er resultaten komen... We gaan, we gaan Contador missen, hè? Ja, Contador, nou ja, die, doet, uh, die rijdt weer lekker mee. En die rijdt lekker in beeld. En de Spanjaarden allemaal blij. En al die mannen met een uh, hoed op en een uh, tutu... rollen weer lekker mee op de heuvels. Ja. Nou, allemaal dikke pret. Maar het is zijn laatste wedstrijd, hè, jammer? Ja, jammer, maar gaat de jeugd begeleiden. Ja. En hij wil met al zijn ervaring en al zijn kennis in het peloton... proberen jonge, getalenteerde professionals... Uh, ...in het peloton te introduceren. Nou, en we, we zitten te genieten van een aantal enorme talenten... ...niet alleen uh, van Sunweb, maar ook van andere ploegen. We zagen van de week een, een, een Spanjaard bijna winnen, Kram... En die, ...die met de kopgroep mee was en die zit bij Quickstep. Ja, die zijn ook niet achterlijk, die hadden die gozer al lang gezien natuurlijk. Maar ja. als je ziet wat eraan aankomt, uit het belofte peloton... ...is toch een plezier om te zien. Ik noem één naam, Sam ja. Omen... Ja, Sam Omen is natuurlijk een topper en die moet zich nu nog opofferen voor uh, Wilco Kelderman. En dat is ook logisch. En, maar uh, hij kan het zelf ook. Dus we gaan het zien. En Jetsen Bol heeft zich weer hartstikke mooi ontwikkeld. Leuk, hè? Uh, met die, die Colombiaanse ploeg. En uh, hij rijdt nog een beetje als een kip zonder kop in de ronde. Ja. Maar uh, die, uh, die les leert hij ook nog wel. Twee minuutjes achter, is niet zo gek, hoor. Nee hoor, hartstikke goed. En van de week in de kopgroep uh, een paar keer. Maar ja, net op die cruciale momenten in de laatste uh, 800 meter van een klim. Ja, dan ben je totaal verzuurd en dan kunnen die klimmers nog ga je, uh, een beetje gas geven. Hoor. en Dan moet je weer volop bak in de afdaling zien dat je terugkomt. Nou, dat is bijna gelukt. Ja. Maar we krijgen nog, uh, nog feest hoor. We krijgen nog wel een paar uh, mooie dagen. Ik Geloof heb de maar. indruk dat de Tour veel zwaarder is dan de Tour. Ja, kijk, die vuile stinkers die zetten dus gemiddeld is de klim 8,5%, maar ja. dat er stukken in zitten van 19%, ja. dat zetten ze er helemaal niet bij, ze zetten alleen een gemiddeld klimpercentage. En ploegen zoals bijvoorbeeld Sunweb, die weten dan dat ze voor een 36% moeten steken en achter een 28%. Ja. Want als jij die bocht omkomt en het is ineens 19% en je komt van 11%, nou dan blokkeren je, je benen hoor, geloof me maar. Dus die weten dat van tevoren, ze hebben het allemaal verkend. Ja. En het, ze hebben professionele verkenners. Dat, dat, dat, ja. Wat Ringy Wagmans in zijn tijd al deed en uh, ver na hem Lance Armstrong... die verkende in februari alle etappes van de tour. Dat hoort eigenlijk? Ja, dat hm. hoort er inmiddels bij. Dat moet je doen. André, ik ben blij je stem weer gehoord te hebben. Dat betekent dat het wielrennen nog steeds heel belangrijk is in ons leven. En dat houden we ik... zo, hè? Zeker, en er komen nog hele mooie wedstrijden aan. Waaronder natuurlijk het wereldkampioenschap in Belgen, in Noorwegen. Ja. Dus ik uh, ben benieuwd wie er staat. Nou, ik Om weet... Eén naam heel voorzichtig te noemen. Ja, noem maar maar. Nicky Terpstra. Ja, die gaat heel kort rijden. <laughs> ja, of een, uh, ja, goed brood verdienen, want dat kan ook op zo'n dag, hè. <laughs> ja. En in de tijdrit hebben we ook natuurlijk een grote kans hebben. Ja, Dumoulin. Ja, laten we hopen dat hij goed staat. Ik vind het een beetje jammer dat bij uh, uh, Lotto Jumbo... Uh, dat uh, Stef Clement een paar slechte dagen heeft gehad. Want ik zou het hem zo gunnen om op uh, zijn oude dag... nog een keertje een triomf te vieren. Dat verdient hij echt. Geweldige renner. Ja, grandioze kerel ook. En uh, prima commentator overigens. Ja. Commentator. Ja, die, nou. zal bij, die zal wel bij de tv gaan werken. Ja. kan ja, me niet ja, verbazen. Nou... Het, uh, ik ben blij dat ik je weer gehoord heb en uh, veel succes verder met de uitzending. En tot volgende week dan. Ja, en wel die koeien van de lijn halen, hè? want iedere keer wordt die lijn met jou onderbroken. <laughs> ja, nou, het was gewoon dat uh, vaste telefoon. Die had even van de oplader afgelegen. Ah. ah. Ja, we kwamen net terug van boodschappen doen in Duitsland. En, uh, nou. Dag, André. dankjewel. je wel. Dag. Hoi. Dag, Charles. Ah. Ja, ja zeker. En hier zitten we nog steeds... met Geert de Graaf natuurlijk. Hè. en eh, Gaan we eerst nog even muziekje doen, Nanny? Of, oh, uh, het... Gaan we nog even met, met Gerard de... door, of niet? Huh, wat zeg je? Met, met Geert. Ja, precies. Want Gerard, weet je waar ben ik nog benieuwd ben? Gerard de Graaf, dames en heren. Rood en wit, cricketfan en liefhebber... en uh, Bepleiter voor de edele, de koning van de sporters, zoals jij het noemt, Henny. Maar wat kunnen we, denk ik, nou doen om die cricketsport weer onder de aandacht te brengen en om het te verjongen en om mensen te interesseren daarvoor? Het, uh, ja, dit is een, een, een eeuwigdurend probleem. Het cricket is in Nederland nooit een grote sport geweest. En uh, als je ziet, een, een land als Engeland, daar is het, zit het in de genen van de, van de bevolking gaan zitten, want het, we worden het op scholen gedaan. Uh, in Nederland wordt er op scholen bijna niet meer gesport. Nee. Uh, je, natuurlijk zijn er nog uurtjes schimmen en uurtje dit en dat. Maar we zien ze zelf rondlopen op, op, uh, als, het, als, het, als het mooi weer is, mogen ze naar buiten. En dan mogen het af en toe mag er dus een speertje gegooid worden en, uh, en, en een balletje getrapt. Maar uh, echt sporten op scholen uh, gebeurt niet. In Nederland uh, is de sporten op uh, scholen zo georganiseerd dat de scholen competities tegen elkaar spelen en dat, er, dat je op een. School gewoon uh, een aantal voetbalteams hebben, een aantal cricketteams en een aantal rugbyteams. En die, die, uh, die worden perfect georganiseerd. En binnen, binnen, in, binnen schooltijd uh, of net na schooltijd wordt er getraind. In Nederland is dat niet zo. Dan gaat het allemaal naar de clubs. En uh, ja, er zijn nu helemaal niet zo heel erg veel uh, cricketclubs in Nederland. Nee, je hebt er twee in Amsterdam, je hebt er drie in Den Haag, je hebt er één uh, in Haarlem en eentje in Bloemendaal. En uh, ja. Kleine clubjes hebben vaak geen grote budgetten voor uh, toptrainers en dergelijke. En dat, uh, dat maakt het best wel lastig. Maar er is ook een, een neem ik aan, een Nederlandse cricketbond. Ja, er is wat, wat, voor, wat voor rol spelen die dan bij? Nou ja, die, die, hebben, die hebben cricket development officers. En die uh, uh, doen natuurlijk hun stinkende best om, om, om een heel klein sportje uh, bekendheid te geven. En. Um, uh, op, op, op, op scholen uh, uh, clinics te geven. Om te, te kijken of de um, kinderen geïnteresseerd kunnen, kunnen worden in, uh, in deze zomersport. Het, het probleem waar we, waar we met cricket enorm tegen knokken is um, het feit dat de voetbalcompetities steeds langer worden. Mm -hmm. en de hockeycompetities steeds langer worden. En die duren gewoon tot in, in, in, in juni en uh, soms in juli zelfs. En dan krijgen de kinderen een maand vakantie. Als jij in, in een selectieteampje zit, heb je misschien een maand geen voetbal en een maand geen hockey. En daarna begin je weer. Uh, vroeger was het uh, heel normaal. Dan waren ze in april klaar met voetballen en met hockey. En dan werd er vanaf uh, mei gewoon gecricket tot september. En dan begon het voetbal en hockey weer. Ja. En nu begint het voetbal en hockey weer in eind uh, juli of in begin augustus. En, en, en we hebben gewoon geen tijd meer om uh, zeg maar een, een cricketcompetitie te organiseren. Als jij. Uh, een leuke cricketer bent... ben je vaak ook een redelijke hockeyer... of een redelijke voetballer. En uh, uh, vaak is het zo dat... dat uh, er meer druk wordt uitgeoefend... vanuit een, een, een, een hockeyselectie... of een voetbalselectie. Maar het, het spel aantrekkelijker maken? Korter? Uh, uh, ja, gebeurt sneller. al. Uh, uh, uh, die, dat duurt dan niet de hele dag. Maar uh, hè, kinderen spelen al... Zeg maar, zeg maar best uitjes van anderhalf uur. Uh, dat is voor sommige kinderen nog best wel lang. Maar... Uh, kijk, het is nou eenmaal een andere sport. Golf heeft er ook last van, dat duurt ook gewoon lang. Ja. Uh, heel veel mensen speelden vroeger 18 holes, daar ben je vijf uur mee bezig. Uh, nu wordt er al steeds meer 9 holes gespeeld. Het is een sport uit het verleden eigenlijk. Waarin we gewoon veel meer tijd hadden om dingen te doen. En het moet tegenwoordig allemaal korter. Er is natuurlijk een nieuwe vorm van Cricket Senior Cricket 2020. Dan, uh, die wedstrijden duurt hooguit hoog 2,5, 3 uur. Uh, ja, dat, is, dat is fantastisch. Dan worden ja. prachtige, enorme professionele opgezette uh, toernooien ingehouden. In Engeland, in Australië, in India. Uh, daar, daar verdienen spelers uh, tonnen, miljoenen. Uh, in Nederland is dat niet zo. Er is nee. gewoon geen economische basis, zeggen sponsors. Het gaat uh, er helemaal geen geld om. Je, nou ja, nee, veel, veel, veel Nederlandse cricketclubs sappelen toch wel. De Nederlandse Cricketbond is uh, enorm afhankelijk van uh, de inkomsten van de ICC. De, wat heel vroeger de Imperial Cricket Conference was. Natuurlijk een volledig door Engelse beheerste uh, organisatie vergeleken met FIFA in voetbal. Uh, dat is nu de International Cricket Conference. Die uh, hebben verdiende... Verschrikkelijk veel geld met televisieinkomsten. Maar die komen dus voornamelijk uit Engeland, India en Australië. Die grote landen hebben ook uh, gezegd dat ze het meeste van de inkomsten willen hebben. En er is wel een budget voor, uh, um, voor de wat minder grote cricketlanden. De associate members van de ICC. Waar Nederland bij hoort. Waarbij de top van die landen hoort. Waar dus niet fulltime uh, professioneel gecricket wordt. Het Nederlands elftal heeft, heeft speelt op een heel redelijk niveau. Maar dat is ook niet met alleen maar Nederlands. Maar ook met buitenlanders met een Nederlandse paspoort. Ja. De muziek draait al een tijdje, Henny. Onze gast, uh, Gerard de Graaf. Dankjewel dat je hier was. Uh, hartstikke leuk om ook eens over cricket te hebben. Dat gebeurt te weinig. Henny, het... um, ja. Ik vond het heel genoeg, ik heb veel geleerd. Dankjewel. Goed zo. We moeten eruit, uh, vrees ja, ik, Henny. even snel jullie voorspelling voor de kwalificatie van het Nederlandse team. Voetbal? Ja, gaan we halen. Ik, ik twijfel. Go. Geen idee. Ja! <laughs> Wat hebben we hebben nou een technicus die ja. geen idee heeft. Ja, ja, Henny Rukkert, bedankt. Oh. Charles Duyf, Bedank ook bedankt. Graag. Gerard de Graaf, onze gast ook natuurlijk vandaag. Ron Pereboompol, hartstikke ja. bedankt. Ja, ik ben er even niet, hè? Niemand die op vakantie? Ja. Ja, Gelukkig, ik zo, mag nog even. Heerlijk. Je zo Heerlijk. We gaan nu door, Naar Spanje, jongens. Zuid-Spanje. Dus ja. kijk. ik ga nog eventjes wel echte zon meepakken. En hij heeft een hele grote tas bij zich het golfstik. En zo, nou, dat uh, zeker. Ik ga daar spelen op een van de top vijf banen van Spanje. Dus Welke? dat is echt uh, bijzonder. Welke? Finca, kort te zien. Heel mooi. En, adems, presentator en gast van Sport. wensen wij u al een, een, een heel genoegelijke weekend-luisteraars. Dank voor het luisteren. En tot volgende week bij uh, Zandvoort Lunch Sport. I don't know what you're drinking of. Tell me what you're thinking of. I don't know what you're thinking of. We guys just